Dorald Negens met het NOS-journaal. De islamitische staat in Syrië en Irak is totaal verslagen... maar dat betekent nog niet het einde van de terreur. Dat zeggen nu ook de Syrische democratische strijdkrachten. Het laatste IS-bolwerk Bagouz in het oosten van Syrië... werd wekenlang omsingeld. De Amerikaanse regering meldde gisteren al dat IS voor 100% is verslagen. De SDF wilde dat toen nog niet bevestigen. Vandaag spreken ook de Syrische strijdkrachten... van de totale eliminatie van het zelfverklaarde kalifaat. In het eindrapport van de Amerikaanse aanklager Muller... over het Rusland-onderzoek staan geen nieuwe aanklachten... melden Amerikaanse media. Muller werkte twee jaar aan zijn verslag. Hij leverde het gisteren in bij de minister van Justitie Barr. Muller onderzocht of de presidentsverkiezingen... door Rusland zijn beïnvloed, of het campagneteam Trump... met Rusland heeft samengespannen... en of de president de rechtsgang heeft belemmerd.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 Cabaretier Freek de Jonge heeft gisteravond de opening van het boekenbal verstoord... met een oproep tegen Thierry Baudet. De Jonge riep vanuit de zaal dat er een verklaring moest komen... over de verkiezingsspeech die Baudet had gehouden. De leider van Forum voor Democratie had gezegd dat kunstenaars, wetenschappers... en journalisten de samenleving ondermijnen. En daar wilde de Jonge tegen protesteren. Het weer wisselend bewolkt, in het noorden wat regen... en vanmiddag in het zuidoosten, later ook wat zon. Het wordt 9 tot 14 graden.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 Does lief? Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. en all that she wants is a little baby. En als het goed is, is de lijn weer oké okay bevonden. Goedemorgen, Zandvoort! Zijn we er klaar voor? Daar Hotel Hoogland. Er zit daar volgens mij iemand achter de knop. En die kan het nu gewoon overnemen als hij dat wil. Ja, tot volgende week hoor.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 ik je moet er ook uh, <laughs> Ja, maar Ja, we zijn er een half jaar mee bezig, dus daar zijn we wel aan gewend. Dus nee. ja. Ja. En het is inderdaad een romantische komedie. Ja. Het gaat over twee mensen die um, bovenop het perron staan. Een, een verloofsstijl. En zij gooit haar ring weg. En die gooit ze naar beneden. En daar is eigenlijk een, um, ja, wat is het, een braakliggend terrein waar zwervers wonen. Perron 13. Oh. Perron 13 noemen ze het. Yeah. En ja, die wordt gevonden door een zwerfster. En het gaat eigenlijk om de ring. En ja, da daar, daar, gaat alle, het. ja daar gaat Zwerfers het. Zwervers komen daar Er uh, ja. wonen daar. twee mannen, twee vrouwen en nee, gescheiden, drie vrouwen. Gescheiden, twee broers, één blind. En... Maar goed, we gaan niet alles weggeven. De nee, mensen moeten een beetje spannend. Ja, wij, ja het, is, het is echt heel leuk. Er zit voor alles in: er zit drama in, er zit ontzettend veel humor in. En ja, lach en een traan.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 Stel wordt met allerlei uh, script, dus je moet een beperking maken. Dat is ongeveer net als een trouwjurk uitzoeken. Daar doe je er uit drie, maar niet uit twintig.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 En zo is dat uh, in ja, eigen hand. Ja, ze huren. Ja, is de huren. Ja. En, uh, het kijken. En decor nu klassen. heeft uh, Monique gemaakt. No. dus ja. het ja. wordt nou, heel spannend. Af, ja, maar vrijdag is <laughs> hij klaar, toch? Vrijdag is hij klaar. Ja, moet je, nog nog klaar. <laughs> ja, je ja, moet dat ook weer verslepen, want jullie spelen op hey, twee verschillende plekken. Ja. plekken. Ja. Klopt. Jullie spelen in Zandvoort op de Krocht en dan in Haarlem in het Haarlemmerhouttheater. Ja. Dus dan moet dat hele pakket moet weer Mobiel over... zijn. Uh, ja. Ja, het moet vrijdagavond ook weer afgebouwd worden na de voorstelling. Ja, netjes. Is er een afterparty? Want bij de krocht, zeg maar, ja, zijn ze gewendig. kom maar gezellig, kom maar gezellig. Is er altijd een afterparty? Met ja. eten en zo ook, Ja, nou ja, er worden er wordt wat, wat snacks, worden er hapjes rondgebracht. Ik ben benieuwd, ik heb het nog niet gezien. De speelt natuurlijk al jaren in de kroeg En wij zijn eigenlijk nog een beetje... Nieuwkomers. Uh, ja, Toch daarvoor. zijn er meer uh, Haarlemse uh, uh, toneelverenigingen die uh, ook hier komen uh, komen Die nu spelen. komen, ja. Per jaar, ja, maar dat hè? is in Haarlem hoor. Ze lopen altijd mij achterna. Is dat zo? Ja. Ja, ja. Ach ja. Maar hoe zit het eigenlijk met hoe komen jullie aan geld eigenlijk? Hebben jullie een. Uh, nou, een, veel. Donaties? Veel wordt er ook wel gesubsidieerd vanuit de gemeente. Oh, okay. natuurlijk. Moet, je, moet, ja. al, je moet eigenlijk wel alles aangeven aan de gemeente. En je betaalt als lid contributie, ja, hè? Okay. Contributies. Ja. Dus je vereniging moet wel minimaal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 uh, zoals de huur van, van zo'n theater, dat, dat gaat wel uit de eigen clubkast. Dus ja. hoe meer kaart. Rezetten is het ja. belangrijkste. Ja. Ja. Ja. Dus allemaal ja. komen vrijdag. Ja. Naar de hey, maar dan ga ik even op, er even terugkomen op. 120, in, ja, ja, ja. hè Dus ik weet niet hoeveel inwoners heeft zo'n. 17.000. Nou, kijk eens. Dat moet toch kunnen. Dat moet toch kunnen? Maar wat volgen. heel belangrijk is. Ik zat laatst in de trein terug uh, vanuit Haarlem s'avonds. En toen zaten er wat jonge mensen tegenover mij die pas hier waren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 zo'n zo stuk als wat jullie spelen. Ja, hoe, leuk is dat? hoe leuk zou dat en, niet zijn voor hun? Ja. Precies. Ja. Dat is Bij deze een oproep voor al die mensen ja. die dus niet weten. Ga. Hebben jullie jeugdspelers eigenlijk? Of zijn jullie al alleen volwassenen? Uh, nee, nee, we zijn wel op zoek naar jonge okay. spelers. En met name mannen. Jonge mannen. Maar, maar jonge, wel vanaf 18 hè? Sorry. Ja, vanaf, vanaf 18 is ja. dus ja. het we wel hoor. Ja. ja, een rol, uh, mogen. Ja. Ja, want ja, de rollen belangrijk. die jullie aanbieden, die zijn voor 18 plus of is nee, het nee, gewoon nee, nee, nee, makkelijker? maar met kinderen is het nee. natuurlijk ja. wel. Dus heel ja, anders je zit ook met tijden, hè? is een hele andere discipline. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja. Dan krijg je een andere frequentie. Ja. Ja. Als je ja, avondrepetitie ja. doet en ze ja. moeten naar huis ja. en ze zijn dan ja. weer niet volwassen. Ja, ja oké. Okay. Nee. Nou, uh, ik, ik, ik heb de oproep gedaan, uh, waar kunnen ze kaarten kopen? Want dat is natuurlijk ook even belangrijk. Onderaan dat staat, staat de website en dat doen we dus uh, via de website. Via de website. Ja. www.toneelgroepvondelhaarlem.nl Ja, en wanneer dus. ze zich daar naartoe voegen. En ze kunnen ook vrijdag komen. gewoon komen hoor. Ja, ja aan de kassa gewoon. Ja hoor, kom gewoon. Ja. En de prijs?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 we zijn een mooi blij. maar nu is, het ja, nu is het gewoon. Ja, nu is het gewoon al lekker bij. Marianne manianna, voor mis je dat dan lees dat dan. Dit was Marianne van Jan Lelyveld. Speciaal voor jou, Marianne. Marianne Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk, hè? Speciaal een speciale liedje voor jou. Ja, enig, hè? Die koor ik doen, wat zo. <laughs> We gaan hem in het vaste repertoire doen. Hè? Ja, lekker. Ja, dat is goed. Goed, opening kinderkunstlijn in het Zandvoorts Museum. Ja, uh, duurzaamheid. Uh, ja, daar kun je op lossen, hè, denk ik. Of niet?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 Plaats. Uh, kan ik je nog niet, niets vertellen. Want dat uh, met onze nieuwe wethouder houder, houdster, houder, hè uh, hè? hè ja. Oké, okay, houder. Uh, horen wij dat binnenkort? Gaat zij daarover? Nou, nog een aantal mensen. We hebben ook met uh, landschapsarchitecten en we hebben ook uh, de raad van uh, de schoonheidscommissie. En en, ook ja. Ja, dat, dat gaat wel over een aantal trajecten. Het is niet ja. zomaar maar ze zijn leuk geworden, we zetten ze ergens niet. Omdat wij vinden dat die plek leuk is. Ja. Yes. Maar samen democratisch ja, Wordt er een mooie plek er zijn, er zijn weer twee uh, nieuwe locaties met bankjes uh, ja. neergezet. Ik moet ja. zeggen, ik heb me verwonderd over de bankjes daar tegenover Bouwers Want die kijken naar Bouwers En dan denk ik, is dat dan mooi om naar de te kijken? Ja, maar goed, weet je, er zijn ook mensen die niet tegen de zon in willen kijken. En die willen... <lacht> Hallo. Sorry. Weet je? Nee, zullen, weer... zullen we dat gewoon maar laten ja, voor wat het me, is? Want dat gezond. vind ik zonde van mijn tijd nee, om over die witte rotbankjes te raten. Maar goed, in ieder geval, jullie ja. hebben zeven kunstbankjes geschilderd. Ja. En die worden geplaatst bij scholen of bij speelveldjes. Nou, dat lijkt ja, mij... Of een andere, wat aan de, aantrekkelijke locatie. Op de boulevard misschien ook nog? Want daar staan uh, een, ja, de... maar daar zijn we dus over bezig. Ja. Dat kan ik niet uitstrijden. Ja, ik moet zeggen, de, de, de, de reacties uh, van mensen mensen hè, want uh, de, de, de...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 papieren bekertjes en niet te veel suiker op de snaai, want anders krijg je al die ouders weer ja. oh. um, openen we de eerste tentoonstelling in het museum en dan zijn al onze kinderen muziaal en ja. hoe leuk is ja. dat leuk op is dat? je elfste, ja. dat is toch een ja. heerlijkheid ja. En en dat... die, die schilderijtjes, wat gebeurt daarmee? Wie... oké okay, die blijven daar worden uh, dus ongeveer een maand tentoongesteld ja. voor het publiek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 het dan nog vroeg? Je voelt je nu al moe. Als zoveel strijd met de dag is overwonnen. Je ruimt de kamer op, de afwas in het zon. Je neemt de meubels.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 Dat is waar, dat is waar. En dat uh, moeder en vrouw. De vrouw zijn, dat houdt nooit op, maar nee. moeder zijn houdt ook nooit op. Vanaf het moment dat je moeder wordt, ben je voor de rest oh. van je leven 24 uur per dag moeder, Zeker. zeg, zeg en, ik altijd. Uh, al ben je hoogbejaard dan nog, maar Maakt je, niets je zorgen uit. maken. Ja. Kijk, er ja. Ja. Hey, en nou de opening is dus uh, op 29 maart. Uh, uh, op een zaterdag is dat. Nee, op een vrijdag toch?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 kleiner gegaan. Omdat ik ook op mijn leeftijd uh, niet te veel voor mijn kinderen wil achterlaten om op te ruimen. Dus. Wat, goed, wat goed van je. Dat vind ik wel heel goed hoor. Want heel veel mensen realiseren zich dat dan niet. Het is natuurlijk heel mooi om groot te blijven. Maar op het moment dat je, dat je er niet meer bent of het niet meer kunt, dan zijn het de kinderen inderdaad die dat moeten opruimen. Precies. Heel verstandig. Ja, en dan kon ik zelf ook de beslissing nemen wat weg kon en wat behouden moest blijven. En zodoende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 Dan komt er heel veel publiek en ook galeriehouders. En die, die komen kijken. Dan en die, ja, om een, een, jou, ja, ja. Een, een tentoonstelling te houden. En zo ja, is een, een jaar eigenlijk helemaal al gevuld... voordat het jaar amper begonnen is. Ja. Wel mooi is dat dan, hè? Je ja, dat is heel fijn. Eigenlijk kun je dus niet met...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 Ja. veel mensen komen. Ja. Heel veel publiek zal zijn. Nog één uh, even. Dus uh, vrijdag is de opening. Vrijdag 28 maart. Rond 4 uur zal het zijn. dat is he, de dus meestal ja. De, ja. En vanaf zaterdag 29 maart. Dan kan iedereen uh, zeg ja, maar tot komen. tot wanneer is de, eigenlijk de Tot eind juni. Oh, eind juni. Okay. Ja. Het oh, oh, hangt er drie maanden. Dat, dat is mooi. Dat, dat is, is mooi. hartstikke ja. mooi. Ja. Leuk. Nou, dan danken we je voor je komst. En uh, tot in het museum. Uh, wij gaan uh, nog even een klein stukje van de agenda doen. Want ja. ik denk dat wij na het eerste uur een beetje krop in de tijd gaan zitten. Ja. Ja. Dus... Nou ja, in ieder geval, we hebben dus de opening van de expositie Frisse Wind in het Zandvoortsmuseum van Ade Breedveld. Dat is om vier uur is de opening en daarna tot eind juni wordt, blijft de, de expositie hangen. Ja, dan is er 28 en, ja. maart de regenboogborrel voor jong en oud bij Café Grand Café XL van half zes tot tien uur s avonds. Ja, dan 28 maart ook de opening van de twaalfde kinderkunstlijn in het Zandvoortsmuseum. En dat is om twee uur.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 Goed, ik, ik, Nou, dat is, al, dat is in april. Dus ja, op dat is in weg. Ja. Goed, ik heb nog even een berichtje gekregen net uh, over uh, de nieuwe uh, locatie.